9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Zodanig in het NOS Radio 1-journaal-correspondent David-Jan Godfroy over de ontruiming van een metrostation in Moskou. En het laatste nieuws uit Syrië krijgt u van Sander van Hoorn. Maar eerst het NOS-journaal met Mark Visser. De Nederlandse staatsschuld is te hoog en zal de komende jaren door de nasleep van de economische crisis nog verder oplopen. De overheid heeft door die hoge schuld eigenlijk geen buffers meer om nieuwe tegenvallers op te vangen, zegt Wim Suiker, econoom bij het CPB. Er kan altijd iets tegen zitten en dan kom je dus in de zone terecht waarin de schuld van invloed gaat zijn op groei en rente. Bovendien zet de hoge schuld een rem op de economische groei. De schuld moet dus afgebouwd worden, zegt het Centraal Planbureau in een rapport. Door de financiële crisis is de staatsschuld in een paar jaar tijd pijlsnel gestegen. Van 45 procent van het BBP in 2007 naar waarschijnlijk 75 procent dit jaar. Het CPB pleit voor een geleidelijke daling van de schuld. De Syrische regeringsleger heeft na een wekenlange strijd... de grensstad Kusair op de rebellen heroverd, meldt de Syrische staatstelevisie. Kousaïr ligt vlakbij Libanon en is voor beide strijdende partijen... van groot strategisch belang. De troepen van president Assad hebben de stad ruim twee weken belegerd. De opstandelingen hebben zich in de nacht van dinsdag op woensdag... uit Kusair teruggetrokken, schrijft de oppositie... in een verklaring aan het Britse persbureau Reuters. Bij het offensief van het leger zouden honderden doden zijn gevallen.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 De grootste hypotheekverstrekker van Nederland maakt in een blad wel een kanttekening. De kwakkelende economie en de oplopende werkloosheid zijn niet goed voor herstel op de huizenmarkt. En daarom zeggen we ook niet van, uh, we, we zitten op de bodem en de prijzen gaan weer stijgen. Nee, we zeggen de, de bodem is in zicht. Uh, het kan ook zomaar zijn bij een woningmarkt dat je nog even door die bodem heen zakt. Hè? Uh, omdat mensen ook het vertrouwen weer moeten hebben dat uh, de prijzen weer gaan stijgen. En, en dat ze gewoon rustig een huis kunnen kopen. De Nederlandse oud-minister Bert Koenders is in Mali aangekomen voor zijn nieuwe baan als hoofd van de VN Vredesmacht in het West-Afrikaanse land. Bij aankomst zei Koenders dat hij burgers van Mali wil helpen bij het vinden van een duurzame oplossing voor de veiligheidsproblemen. Mali werd begin dit jaar bijna overgenomen door islamitische extremisten uit het noorden. De nieuwe VN Vredesmacht, waar Koenders leiding aan gaat geven, moet uitgroeien tot 11.000 militairen.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 Wel een terugroepactie bij Ikea. Klanten wordt gevraagd het theekopje Lida terug te brengen naar de winkel. In advertenties in de ochtendkranten zegt Ikea... dat de bodem uit het kopje kan vallen als er hete vloeistof in geschonken wordt. Wereldwijd zou het zo'n twintig keer zijn gebeurd... waarbij tien mensen zich hebben verbrand. Het kopje werd verkocht sinds augustus vorig jaar... maar Ikea heeft het kopje inmiddels al uit de handel genomen... en klanten kunnen het aankoopbedrag terugkrijgen. Tot besluit het weer. De zon schijnt vandaag volop. Binnenland worden 20 tot 22 graden, op de stranden iets koeler. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. Verkeersinformatie. Jolanda van der Velden wordt het wat minder. Het wordt wel wat minder 55 kilometer, maar we hebben een probleempje erbij nog even. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. De weg is dicht tussen Best West en Best. Een aanrijding tussen een vrachtwagen en drie personenauto's. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat waarschijnlijk nog een half uurtje duren. File is al behoorlijk tussen Vught en Best West 11 kilometer. En de andere kant op tussen Knoop en Batendorp en Best 3 kilometer. Verkeer op weg eh, richting Venlo-Maastricht kan het beste omrijden... vanaf Knopendel via Nijmegen en dan verder via Venlo naar het zuiden... Via de A15, de A50 en de A73. Ook een aanreding op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Rewek en Woerden 8 kilometer. Tussen Nieuwebrug en Woerden zijn twee rijstroken dicht. Over de situatie in Syrië en de internationale diplomatie... hoort u zo dadelijk over 2,5 minuut. Benut uw organisatie de potentie van mobiele technologie? Draagt het bij aan uw ambitie voor verdere groei van klanten... en aan efficiëntie op de werkvloer?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 NOS Radio journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over negen. De metro van Moskou, die klinkt zo. Ja, normaal gesproken, nu even niet. In een van de stations is brand uitgebroken. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, zo horen wij. Onze correspondent praat u zo dadelijk bij. En is de belangrijke stad Kousaïr in Syrië inderdaad na wekenlange strijd weer in handen van het Syrische leger? Want dat meldt de Syrische staatstelevisie in ieder geval wel. Kouzaïr ligt vlakbij Libanon, werd belegerd door troepen van Assad. En ook hulpverleners mochten die stad niet in. Correspondent Sander van Hoorn hebben contact mee. Sander, staatstelevisie, ik zei het al, meldt dit. Hoe zeker is het dat de rebellen daar ook echt weg zijn?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 die we uh, nu via de staatstelevisie uh, naar buiten krijgen, die laten veel verwoesting zien. Vooral uitgestorven straten en heel veel kapotte huizen. Mm, nou hebben we jou vaak gesproken over de strijd in Koussaïer-Sander de afgelopen dagen. Je hebt toen al gezegd, het is een strategische stad, hè, belangrijk voor beide partijen. Wat ja. betekent het dat de rebellen zich nu terugtrekken? dat uh, de bevoorrading van die rebellen vanuit Libanon ingewikkelder wordt. En uh, dat gaat dan niet alleen uh, over dat gebied, maar dat gaat dan met name ook over Homs. de grote stad die daar vlakbij ligt. Uh, dat zal gevolgen hebben dus voor het gevecht daar. Voor de regering betekent het dat de snelweg tussen Damascus en de kust die uh, langs dat dorpje loopt, dat die weer een stukje veiliger wordt. Ik reed daar een paar weken geleden en toen kon je er ook al wel overheen rijden. Maar goed, dat is een, een levensader voor de en die hebben ze nu veiliggesteld. Maar dit is een uh, gevecht wat drie weken duurde en wat een soort epische vormen begon aan te nemen. Dus het feit dat een van die partijen nu gewonnen heeft, los van die strategische uh, afweging, betekent natuurlijk een enorme uh, steun in de rug. Uh, al was het maar moreel gezien voor in dit geval de Syrische regering. Nou, goed, Sander, maar zoals gewoonlijk had de bevolking die weer onder te lijden. Was het ongeveer tekort aan alles. Ja. Zou het kunnen zijn dat er weer wat, wat toevoer komt? Um, als dat inderdaad uh, is ingenomen door het Syrische leger hebben ze gezegd, of ze zich daaraan houden is een tweede, dat bijvoorbeeld het Rode Kruis en de uh, Rode Halve Maan nu daar toegang zouden krijgen. En dat zou betekenen dat zij naar binnen uh, kunnen om te kijken hoeveel burgers daar nog waren, uh, hoeveel gewonden er zijn, hoeveel doden er nog zijn uh, en wat er nodig is voor die mensen. Uh, dat, dat is iets wat we nu hopen te zien gebeuren, ja. Nou, Sander blijft even bij ons want we willen eventjes naar berichten uit Frankrijk. Franse minister van buitenlandse zaken Fabius zei gisteravond dat er bewijs is dat in Syrië meerdere keren het gifgas sarin is gebruikt en Fabius zei ook dat het zeker is dat het regime van president Assad daarmee te maken had. is du gaz sarin. l'autre question is: est-ce est qu'on wie tracer uh, qui est à l'origine du gaz sarin? Est-ce que c'est l'armée de Bachar Assad dans hij ne geen aucun doute dat het le regime en zijn Correspondent uh, Ron Dinker. Ron, om um wat voor bewijs gaat dit? Zijn dit die monsters die die journalisten hebben meegenomen, die getest zijn? Ja, onder meer, uh, Lara. De, dat is aangetroffen in meerdere bronnen, zegt Fabius. Uh, journalisten van de krant Le Monde hadden inderdaad materiaal meegesmokkeld uit Syrië. Nou, Dat materiaal is inmiddels geanalyseerd in een Frans laboratorium. Dat is één, maar, zegt Fabius... We hebben daarnaast nog een steviger bewijs. Nou, wat dat is, dat wilde die gisteravond niet zeggen. Maar daardoor denkt Frankrijk onomstotelijk te kunnen vaststellen dat chemische wapens zijn gebruikt. En in dit geval, je hoort het in het uh, fragmentje zo net, uh, beschuldigt de Franse regering het Syrische regime ervan die middelen te hebben ingezet. Hm. Nou, is het gebruik van uh, chemische wapens rond voor uh, veel regeringen de rode lijn waar niet overheen gegaan mag worden? Bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten. Wat zou dit betekenen voor de opstelling van Frankrijk? Nou ja, Dan heb je het over militaire ingrijpen. Nou, Zo ver is het nog niet, zei Fabius, hoewel ook voor hem een duidelijke grens overschreden is. Er is een lijn ligne qui est franchie, incontestablement. Uh, dus, il y a la démarche ONU. D'autre part, nous discutons avec nos partenaires, les États-Unis, les, les Anglais, etc., de uh, ce qu'il va falloir faire comme réaction éventuelle. En toutes les options sont sur la table. Ja, je hoort het in altijd. Hij draait er eigenlijk een beetje omheen. Het feit is dat de Amerikanen zeggen dat ze meer bewijs nodig hebben. Dat is één. Maar de Fransen zeggen ook dat ze besprekingen in Genève... met opstandelingen vertegenwoordigers van Assad... dat ze die besprekingen een kans willen geven. Nou, tel daarbij op. Frankrijk heeft op het ogenblik de handen vol aan Mali. Een nieuw, eenzijdig militair optreden van de Fransen. Het is niet onmogelijk, maar wel heel erg lastig en, en heel erg duur. Mm. Ron, dank je. We gaan nog even terug naar uh, midden oosten correspondent Sander van Hoorn... Sander, wat voor effect heeft dit, denk je, een mogelijk bewijs in Frankrijk van het gebruik van Sarin door uh, het regime van Assad? We hoorden het Ron al even zeggen, de Verenigde Staten willen misschien meer bewijs, maar hebben altijd gezegd dat dit een rode lijn is, hè? Maar een rode lijn dan op zijn hoogste een uh, rood stippellijntje. Want ook de Verenigde Staten hebben weinig zin om heel actief bij een nieuw militair conflict uh, betrokken te raken. En wat verder ook heel belangrijk is, wat Ron zei, die vredesbesprekingen in Genève juist vandaag. ...treffen in Genève, Rusland en uh, Amerika elkaar. Ze hebben samen het plan gelanceerd om de oppositie en de regering bij elkaar te krijgen. Um, daar gaan ze vandaag verder over praten. En dat zou dan deze maand of de volgende maand zijn beslag moeten krijgen. Die besprekingen, hoe uh, weinig vertrouwen mensen daar ook uh, in hebben... ...die gaan een kans krijgen, ga daar maar vanuit. Dus tot die tijd zal dit uh, niet zo'n rol spelen... Maar daarna wel, stel dat die vredesbesprekingen mislukken, ja, dan kan dit natuurlijk een stok zijn om de hond mee te slaan. Dan kan dit natuurlijk opnieuw ter op tafel gebracht worden om weer opnieuw te gaan praten over een, een grotere rol van het Westen. Sander van Hoeren en Rondinker. Dank bij. Het is onrustig in Turkije en het land maakt zich op voor alweer een grote stakingsdag. Verslag even Joris van der Kerkhoff. Of zo dadelijk vanaf het centrale plein in Ankara. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het was schrikken vanochtend in de metro van Moskou. Bij het station ashot Niyat, midden in het centrum van de stad... brak namelijk brand uit. We melden het al eventjes. Een paar duizend Moskovieten werden geëvacueerd. Correspondent David-Jan Godfra. In Moskou, David-Jan, een drukke plek, hè? Zijn er gewonden? Ja, er zijn gewonden. Althans, er zijn uh, tussen de 40 en 45 mensen die medische hulp hebben gezocht... bij de tal, uh, talloze ambulances die, uh, die ter plaatse aanwezig zijn. Die, uh, uh, die verwondingen die vielen over het algemeen nog wel mee hoor. Het waren voor, of, over het algemeen mensen die heel erg geschrokken waren. Dat kun je je natuurlijk voorstellen als je ineens een metrostation uit moet. Um, maar het viel mee. Er, er zijn uh, ongeveer vijf mensen naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk met ademhalingsproblemen. Maar je zei het al, het is een heel. ...hele drukke plek, een van de drukste... Uh, lijnen van de metro in Moskou. Bovendien was het spitsuur. Dus tienduizenden mensen zijn te laat op hun werk gekomen. Uh, duizenden leerlingen die examens moesten doen... zijn te laat gekomen. Die hebben van de onderwijsautoriteiten uh, te horen gekregen... dat dit een geldige reden was om te laten komen. Dus ze mogen alsnog hun, uh, hun examen maken. Maar grote paniek vooral. En gelukkig niet heel erg veel gewonden. Nee, nou dat valt dan misschien meer mee. Want je geeft het al aan, een drukstation. Uh, en dan moeten opeens al die mensen er tegelijk uit... Uit. Hoe verliep dat dat evacueren? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk, want het is no no natuurlijk nog niet zo heel erg lang geleden. Maar vooralsnog ziet het eruit dat het redelijk effectief gebeurd is. Um, de, de elektriciteit moest worden uitgeschakeld en het zijn behoorlijk diepe metrostations, Dus die mensen moesten allemaal de roltrappen oplopen. En het zijn er duizenden, in totaal 4.500 mensen moesten die stations uit. Um, maar gezien de omstandigheden is het allemaal redelijk uh, soepel en zonder al te grote problemen voorlopen. Is het uh, iets duidelijk over de oorzaak? Weet je dat? Nou ja... Iedereen denkt natuurlijk in Moskou en metro aan, aan terroristische aanslagen. Er zijn er nogal wat van geweest in het, in het verleden. Daar leidt geen sprake van. Volgens de, de berichten van het ministerie van Noodsituaties situaties... Uh, is het uh, zo dat, dat er tussen twee metrostations een hoogspanningskabel in de fik is gevlogen... toen er net een langs langskwam. Nou, uh, die, de bestuurder van die trein heeft dat direct gemeld... waarna het, uh, het hele circus in werking is getreden... en al die mensen dus de metro uit moeten... Maar een aanslag kunnen we op dit moment uitsluiten. Oké, okay. David-Jan Godvaar vanuit Moskou. Dank je wel. Er informatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden met Goed Nieuws. Goed nieuws over de A2, Den Bosch richting Eindhoven. De weg is weer vrij bij Best. Uh, hij was eventjes dicht vanwege een aanrijding met meerdere auto's. Het minder goede nieuws is dat er tussen Vught en Best West nog wel 9 kilometer staat. Dus daar is nog wat geduld nodig. Voor de rest beginnen de dagelijkse files snel op te lossen. De enige die verder nog te noemen is, is de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewek en Woerden 8 kilometer. De rechte reishok is nog dicht. Koning Willem Alexander en koningin Maxima hebben gisteravond hun tweedaagse bezoek aan Duitsland afgesloten. Het was niet alleen een beleefdheidsbezoek aan de buren. Het koninklijk paar zette zich ook in voor de nationale economie, zoals ze dat zo graag willen door hun stevige handelsdelegatie mee te nemen. Na afloop blikten ze terug op de reis met verslaggever Menno Reemeyer. Het begon afgelopen maandag officieel in Berlijn met een bezoek aan bondskanselier Merkel en president Gauck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 toch iemand die het watermanagement uh, na het hart heeft om uh, zo vlakbij zulke dramatische omstandigheden te zijn. Maar we zijn hier nu op een andere missie. We hebben ons medeleven betuigd met de drie mensen die vandaag overleden zijn hier in Baden-Württemberg. Waarvan er ook mensen bij zijn die echt daar waren om mensen te helpen. En ja, dat, is, uh, dat zijn toch uh, moeilijke momenten als je daar de mensen spreekt. Maar ja, het wordt wel gewaardeerd dat je in ieder geval de aandacht aan besteedt. Maar het bezoek had ook een sterk zakelijk karakter.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 Zoveel dat we ze dus niet konden beantwoorden, dus via een foto op het web maar gedaan hebben. Ja, het is een hele bijzondere maand geweest. Nou, zoals u weet, mijn leven uh, en jullie veranderen niet zoveel, maar de laatste maand uh, is wel een beetje veranderd en heel hectisch naast mijn man. Over drie weken gaan weer naar Alexander en Maxima voor een kort kennismaking bezoek naar Denemarken. Ook kunnen ze het hebben over de Vieren. Ja, ja, ja, snow patrol. Just say yes.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 Take my heart. Just say, yeah. Snow Patrol, hoorde u. Met just say yes, vijf minuten voor half tien. We gaan nog eventjes naar een speciale app voor eerlijke kleding. Die is er vanaf vandaag. En daarop is te zien in welke kledingzaken kleren worden verkocht... die op een eerlijke manier zijn geproduceerd. Bert van Sloten ging met Corita Johannes van het CNV... een van de bedenkers van de app, naar een kledingzaak. Telefoon in de hand, heel modern de, tegenwoordig natuurlijk. De app is geladen. We zijn in Utrecht en ik zie op de telefoon een aantal van die ballonnetjes staan. Waar staan die ballonnetjes voor? Uh, die ballonnetjes, dat zijn allemaal winkels van eerlijke kleding, accessoires, lifestyle. En eerlijke kleding, dat is dat ik zeker weet dat het op een eerlijke manier gemaakt is. Ja, vanaf het maken in de fabriek, zeg maar, totdat het hier in de winkel hangt. Ja, en wat is dan de definitie van niet uitgebouwd? Want het zijn natuurlijk, hoe dan ook, als je dat uit uh, Bangladesh of andere landen haalt, lage lonen. Het zijn sowieso la, ja, lage lonen, maar wel een leefbaar loon... dan, waar, waar je met een gezin van rond kunt komen. En nou kan ik, als ik dat wil, uh, en ik vind dat belangrijk... via die uh, app dus zien, in heel Nederland, van waar dat soort winkels zijn. Je kan ook zoeken op winkels. Dus als je zegt, van ik zoek iets van, van kleding, dan, je, dan kan je zoeken. Je kan ook op meer op lifestyle-achtige accessoires uh, zoeken. En ook webshops zitten erop. Uh, en als ik dan uh, hier kijk, dit uh, hier een rek... Pijkerbroeken, ik zie uh, nou, bloesjes. Ik ben nou assistent shopmanager van de Noeke Hiva in Utrecht. Mijn naam is Hiske. Alle kleding hier in deze winkel die is op die manier geproduceerd, dus eerlijk. En komt dus ook in aanmerking voor die app? Ja, alle, alle kleding die we hier uh, hebben, ja. En um, laten we eens naar dat andere labeltje kijken, de prijs. <laughs> nou, het zal je verbazen. We hebben hier iets hangen. t-shirtje, deze is bijvoorbeeld 29,95. Dus dat is uh, dat valt mee. best wel toegankelijk volgens mij. En zo'n spijkerbroek, die kan ik geloof ik ook voor 15, 20 euro normaal kopen. Althans, dan is die natuurlijk niet helemaal eerlijk geproduceerd. Maar hoeveel doen die spijkerbroeken hier? 100 euro. 100 euro. Nou, als je nou nog een oude spijkerboek hebt en je levert hem in, dan recyclen we hem. En dan krijg je nog een tientje korting. Wat? <laughs> ja. Nee, dat is de ondernemersgeest. Wat voor bedrijven staan er, of wat voor winkels staan er eigenlijk allemaal verderop? Zijn het ook de grote winkels? Uh, in deze app staan eigenlijk vooral de, de kleinere winkels. De meer, de, ja, de, wel, wel, wel, die meerdere vestigingen hebben. Maar de grote merken, de H&M's, en de, de, die staan er nog niet in. Komt dat wel? Nou, wie weet, als ze goed bezig, euh, als ze goed bezig gaan zijn. Als ze, ze hebben nu een veiligheidsakkoord getekend. Als ze dat inderdaad goed gaan implementeren. En niet alleen op veiligheid, maar ook op nou ja, fatsoenlijk loon. Wie weet. Nou, de app is te vinden onder de naam Talking Dress. Gaan we naar Turkije, want het protest tegen de regering daar gaat onverminderd door. Vandaag weer een grote stakingsdag aangekondigd, georganiseerd door de vakbonden. We gaan naar Ankara. Daar is Joris van der Kerkhof. Joris, hoe is het daar op de ogenblik bij jou? Het grote plein waar die vakbonden in de loop van de middag uh, bij elkaar willen komen... en wat de politie probeert te voorkomen, dat wordt op dit moment schoongespoten. En uh, de duiven uh, die hebben er vooral uh, op dit moment uh, beslag van genomen van dat plein. En de politieagenten. Honderden lopen om het plein heen uh, in, uh, in vol ornaat. Om uiteindelijk voor over een paar uur te voorkomen dat hier duizenden demonstranten. Want dat is wel de verwachting van allerlei verschillende groepen. Uh, hier naartoe zullen komen. Hier onder een groot beeld uh, ter herinnering aan uh, uh, de vorige eeuw. Bijna 100 jaar geleden dat Atatürk hier aan de macht was. En Joris, we hoorden vannacht al eventjes van jou. Um dat het wat penibel werd. Uh, wat, wat verwacht je voor vandaag? Want wat willen die demonstranten bijvoorbeeld bereiken? Nou, de, de mensen die er gisteren bij waren, die er de afgelopen vijf dagen bij waren geweest, zeiden uh, vannacht nacht van Goh, wat mooi is het dat het nu eindelijk eens een keer uh, rustig uh, is, dat het op een mooie manier gaat. Uh, die, uh, die demonstratie op een vreedzame manier, uh, beter gezegd. Maar als het nu en toen gebeurde het vijf minuten later, toch uit de hand loopt. Dan gaat het morgen, dus vandaag, ook echt heel erg uit de hand lopen. Want ja, gisteravond waren het dan een paar duizend mensen die er waren. Voor vandaag worden veel meer mensen verwacht die hier naar het plein willen komen. Van allerlei verschillende groepen. En een half uurtje geleden liepen door een van de zijstraten al een, al een andere groep demonstranten. Tientallen mensen die leuzen skandeerden over dat het weer aan het volk zal zijn, de macht weer naar het volk terug zal komen. Ja, die groep is dus nu al aan het lopen. Dat is de afgelopen dagen niet gebeurd dat er vanaf zo vroeg gedemonstreerd werd. En... Wat voor vandaag ook verwacht wordt is dat het 1 uur eh, Turkse tijd, dus 12 uur Nederlandse tijd al heel erg vol gaat lopen, terwijl dat de afgelopen dagen vooral richting eh, de avond eh, gericht was. Voor gisteren was er ook een staking aangekondigd, eh, die is stiller verlopen misschien eh, dan verwacht, maar dat kwam ook doordat het een beetje onduidelijk was over hoe die staking precies nou zou zijn. In eerste instantie was gedacht dat iedereen zijn werk neer zou leggen, later werd duidelijk gemaakt dat eh, mensen wel op hun werk zouden zijn, maar door een zwart lintje te dragen, eh, daar Maakte ...dat ze uh, sympathiseerden met uh, de demonstranten. En vandaag zou het zo zijn dat er veel meer mensen echt hun werk neerleggen... ...en dat ze dus in de middag hier naar dat plein kunnen komen... ...dat de duiven weg zijn en dat ze dan samen met de politie hier om het plein gaan vechten. Goed. Nou, jongens, dan horen we graag uh, later vandaag van jou vanuit uh, Ankara. Dit Radio 1 journaal zit erop. Het is dus half tien uh, bijna. Sven Kockelman is hier. Goedemorgen, Sven. Goeiemorgen. Waar ga je over praten? Het Centraal Vandaag. Bureau voor de Statistiek presenteert zometeen een onderzoek naar de hypotheekrenteaftrek. Politiek natuurlijk zeer gevoelig. Ja. Zeker, aangezien Olly Reen ons achter de vorde aan zit. De vraag is: wat vinden Nederlanders daar nou precies van? En Jaap Hoop-Scheffer... Oud-secretaris-generaal van de NAVO vindt dat Nederland een probleem heeft... met grote projecten zoals de Betuwe-lijn, de Noord-Zuidlijn en nu dus ook... O oh ja, hebben we dat. De Vira. De Vira, toch. Ja, en daar heeft hij persoonlijk ook nog veel problemen mee gehad met die Vira. Want hij reist heel veel op en neer naar Brussel, zoals we weten. Dat en meer, zometeen bij de Cairo. Dit is Radio 1. E. Hoort zo dus bij Sven, eerst naar Mark Visser met het nws vernaal.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 Ramon van der Velden bij de ANWB gaat het nog steeds goed. De weg. Uh, het, het ging goed op de A2 van Den Bos naar Eindhoven. Tussen Vught en Boksel nog maar 5 kilometer. Andere kant op is een aanrijding gebeurd. Tussen knopend Eckerswijn en Best-West 2 kilometer in de richting Den Bos. Daar is de linkerrijstrook dicht. Voor de rest nog een langere file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug 6 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Is Nederland voor of tegen de hypotheekrente aftrek? Geeft Benno L. een plek om te wonen, zegt een forensisch psycholoog. Cola-producenten zijn bezorgd over steeds moeilijker verkrijgbare Arabische gom. En het ochtendhumeur van Ton Kas. Het is bijna drie over half tien. Hier is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Amsterdam. Ja, wat is het toch mooi als jouw buurt wordt aangemerkt als rijksbeschermd stadsgezicht. Maar hier in Zuid krijgen ze van dat idee een ongelooflijke hoofdpijn. Nou, daar horen we zometeen meer over van Marcel Dekker. Al dan niet met hoofdpijn, u kunt mij volgen op Twitter. En vragen en reacties kunt u ook kwijt via de mail. Goedemorgen Nederland Hoe kijkt de Nederlandse bevolking, dames en heren, aan tegen een mogelijke beperking of zelfs helemaal afschaffing van de hypotheekrenteaftrek? Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed er onderzoek naar Peter Heijn van Muller goedemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. U bent econoom bij dat CBS. Nou zegt u het maar, hoe denken de meeste mensen erover? Nou, de meeste mensen zijn nog wel voorbehoud van die hypotheekrenteaftrek. Maar het draagvlak voor afschaffing of beperking ervan neemt wel toe. Uh, twee jaar geleden was het nog 23 procent. En inmiddels ziet 31 procent van de mensen dat al zitten. Dus een derde van de mensen zou ermee kunnen leven... als de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt of wordt afgeschaft? Ja, dat klopt. En hoeveel mensen zijn dan tegen? Uh, nou ja, de, de rest is daar ja, minder voor. Uh, wel is het opvallend dat er grote verschillen zijn tussen inkomens. Uh, het meest valt al op dat de hoogste inkomens... nog het vaakst voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek is. Dus mensen met de 20% hoogste inkomens is bijna 40% voor. En juist bij die middengroep is het draagvlak veel lager. Juist wel het argument, met name ter rechterzijde in het politieke spectrum... altijd is geweest dat die hypotheekrenteaftrek moet blijven... omdat anders ook die rijkere mensen hun hypotheek niet meer zouden kunnen betalen. Ja, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Die mensen ontvangen ongeveer de helft van het totale voordeel van de hypotheekrenteaftrek. Aan de andere kant zijn de belastingen die ze betalen zo hoog... dat het een relatief beperkt gedeelte is van de belasting die ze betalen. Dat is iets van 15 procent. Ja. Terwijl het voor de middeninkomens ongeveer een kwart is. Zou het ook zo kunnen zijn dat die hogere of de hogere inkomens vaak hoger opgeleide mensen zijn... en dus wel weten dat als de hypotheekrenteaftrek eraan gaat... dat dat via allerlei fiscale maatregelen weer wordt gecompenseerd? Dat zou kunnen, daar hebben we verder geen onderzoek naar gedaan. Maar ook als je kijkt naar uh, verdere opvattingen over de hoogte van belastingen bijvoorbeeld... Uh, dan zie je dat uh, ook de juist uh, die hoge inkomens helemaal niet zo uh, voorstander zijn van het verlagen van de belastingen. Uh, juist lagere inkomens zien een belastingverlaging veel meer zitten dan hogere inkomens. Oh. Dus uh, ja, ook bij die hogere inkomens uh, lijkt er toch minder behoefte aan compensatie met lagere belastingen. Wat zijn de exacte cijfers van wat betreft die belastingverlaging? De belastingsverlaging, nou mensen zijn daar wel iets meer voor inmiddels. Uh, voor, uh, dat belastingen best verlaagd mogen worden, ook als het ten koste gaat van de voorzieningen. Dat is nu 27% procent en dat was 24%, maar bij de hoogste inkomens is het maar 16%. Juist, ja, dat zijn toch tamelijk opvallende cijfers. Ja, er wordt al vaak gezegd uh, dat uh, de hoogste inkomens het meeste last hebben van hoge inkomensbelastingen. Uh, die dragen ook uh, ongeveer twee derde bij van uh, de totale inkomstenbelastingen. Mm -hmm. Andere kant, uh, blijkbaar houden ze voldoende over dat ze het niet direct noodzakelijk vinden om die belastingen te verlagen. En is dat draagvlak veel uh, groter onder mensen met lage inkomens. Dan deed u verder ook nog onderzoek naar verschillende hypotheekvormen. Wat voor een soort hypotheken worden nu op dit moment het meest afgesloten? Op dit moment zijn het uh, toch vooral uh, ja, de spaarhypotheken uh, nog steeds. In ieder geval uh, het aandeel van de, belasting of de aflossingsvrije hypotheken dat wordt steeds lager. Uh, bij jongeren uh, komt die vorm maar heel weinig meer voor. Uh, dat moet natuurlijk nu ook. En, uh, ja, ze willen toch uh, opsparen uh, om een hypotheek uiteindelijk af te lossen. Ja, De annuïteithypotheek? Uh, bijvoorbeeld, maar de spaarhypotheek is nog steeds wel uh, populair. Uh -huh. uh, maar dat zijn juist de, de oudere mensen, dus uh, 60-plussers... Uh, waar je de aflossingsvrije hypotheek het vaak ziet. Uh, ja, dat is op zich ook wel logisch, want uh, die hebben nog vaak uh, hun huis al afgelost. Neem bijvoorbeeld een tweede hypotheek of verkopen hun huis... en gaan naar een uh, goedkoper huis of een huurwoning. En dat goedkoper huis financieren ze dan met een uh, ja, aflossingsvrije hypotheek... met het idee van ja, dan hebben ze dat vermogen dat ze kunnen verzilveren. Ja. En dat aflossen is voor hen toch niet meer aan de orde. Is er ook nog een uh, vraag gesteld over de blokhypotheek? Nee, die, die zijn we niet tegengekomen. We hebben puur naar uh, ja, gros, uh, geaggregeerde soorten hypotheken gekeken. Dus of ze af, af, aflossingsvrij zijn of niet, of combinaties daarvan. Ik geloof ook dat er geen bank is die zo'n hypotheek zou willen afsluiten... als ik het goed heb begrepen. Ja, dat weten de banken waarschijnlijk het best. <laughs> uh, blijf even bij ons, uh, Peter Hein van Mulligen, want ik ga naar Wouter Koolmees... die is Tweede Kamerlid voor D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, U wilt de hypotheekrenteaftrek beperken, dus het is goed nieuws voor u. Het, uh, u krijgt steeds meer steun. Zij het, dat het nog maar wel een derde is. Uh, ja, inderdaad, de steun uh, groeit. Dat merk je ook gewoon in de gesprekken die ik zelf heb uh, uh, in de steden. Uh, de vraagstelling is wel een beetje vaag, moet ik eerlijk zeggen. Want inderdaad, uh, afschaffen of beperken, daar zit er wel een heel groot verschil tussen. U vindt beperken niet afschaffen, toch? Ja, klopt. D66 vindt het beperken uh, uh, van de hypotheek aan het aftrek. is ook al een groot deel gebeurd hè. in het lenteakkoord vorig jaar. Ja. Uh, daar zie je nu de eerste effecten van. Steeds meer mensen gaan echt aflossen op een hypotheek. Dat is denk ik verstandig op de, voor de langere termijn. Maar dat is wel een heel groot verschil met afschaffen. Afschaffen. Zelfs uh, in Den Haag is er bijna geen enkele partij voor echt helemaal afschaffen. Nee, maar de vraag is: hoe ver ga je hem dan beperken? Blijft het dan bij de beperking zoals die nu is? Of gaat u, uh, ook wat d 66 betreft, pleiten voor een verdere beperking? Al is het alleen maar onderdruk van Olly reen vanuit Europa. Nou, we hebben in januari een woonakkoord afgesloten. In het woonakkoord is d 66 bij betrokken geweest. En ja. hebben we gezegd van uh, met een aantal aanpassingen, uh, uh, dit is het voorlopig ook om de rust op de woningmarkt te herstellen. Ook uh, als Olly Reen, uh, uw grote vriend uit Europa... want u bent het vaak met de eens, zegt... jongens, maak meer haast met die hervormingen... en een verdere beperking van de hypotheekrente-aftrek. Nou, als je elke maand weer een discussie los gaat trekken... over de hypotheekrente-aftrek, dan komt er nooit rust op die woningmarkt. Wat ik wel vind, is... we hebben problemen in Nederland met bijvoorbeeld de restschuldproblematiek. Uh, mensen die onder water staan en niet kunnen verhuizen. Daar moet minister Blok echt aan de slag... om ervoor uh, te zorgen dat bijvoorbeeld banken dat kunnen financieren. Zodat mensen ook weer kunnen gaan bewegen. Maar als je nu... Elke elke maand weer een discussie begint over de hypotheekrente aftrek... dan zorg je alleen maar voor onrust. Dus het blijft wat u betreft wat het is. Uh, een betrekkelijk goed nieuws van de Rabobank vanochtend. Namelijk uh, de, de bodem is in zicht op de woningmarkt. De, de daling van de huizenprijzen. Ja, de signalen van de afgelopen maanden wijzen allemaal in die richting. Dat heeft ook te maken met wat ik net zei, met die uh, voorspelbaarheid... en het einde aan die discussie over die hypotheekaftrek. aftrek. Uh, elke keer die onrust zorgt voor ja, wantrouwen en voor uitstelgedrag. Mensen gaan geen huis kopen als ze niet weten waar ze aan toe zijn. En door dat woonakkoord is natuurlijk wel uh, zekerheid gecreëerd. En ik hoop en verwacht dat we nu uh, langzaam weer omhoog kunnen gaan kijken. Ja, hoop en verwacht. In welke volgorde? Uh, uh, ik verwacht dat het ertoe bijdraagt. Ik hoop dat het uh, echt door gaat trekken. Denkt u? Nou ja, de signalen, ook Koen Teulings en ook Klaas Knot van de Nederlandse Bank... hebben de afgelopen maanden signalen afgegeven dat... Uh, kijk, een groot deel van de huizenprijsdaling dat uh, we hebben gezien in Nederland sinds 2009... is goed te verklaren vanuit allerlei beleidsmaatregelen. Maar uh, nu dat, er is nu al het einde in zicht aan die daling. En je ziet ook de afgelopen maanden in de cijfers dat het, uh, de prijsdaling afvlakt. Dat er weer wat meer uh, hypotheek worden afgesloten, dat meer woningen worden verkocht. Dus ik hoop dat het inderdaad het einde van de malaise op de woningmarkt in zicht is. Maar goed, als daar nog een keer 6 miljard aan bezuinigingen overheen komen... dan gaat het consumentenvertrouwen... dus misschien ook wel weer het vertrouwen in, het, in, in die woningmarkt weg. Of niet? Nou, ik, ik geloof dat het andersom is. Ik denk dat de Nederlandse uh, economische situatie... op dit moment voor een groot deel wordt bepaald... door de onzekerheid op de woningmarkt. Heel veel mensen zijn dus extra aan het aflossen, extra aan het sparen... Uh, uh, geven geen geld uit omdat ze gewoon niet weten waar ze aan toe zijn. Dus ik denk dat economisch herstel begint met duidelijkheid en rust op de woningmarkt. Ja. En die 6 miljard... Uh, kijk, het is ont ontzettend veel geld, maar als je het nou... Uh, Relateert aan de totale begroting valt het ook wel weer mee. Dus... En, nou, en als we dan de cijfers van het Centraal Bureau... voor de Statistiek ernaast leggen... dan begint dat dus steeds meer door te dringen... ook tot uh, huizenbezitters. Uh, nog even terug naar Peter Heen van Mulligen. Even nog een korte reactie op uh, de klacht van D66... dat u twee uh, verschillende grootheden heeft meegenomen in het onderzoek... namelijk afschaffen en beperken. Uh, ja, hier was de vraag over het afschaffen daarvan. Uh, ja, daar is dus iets minder dan een derde blijkbaar voor. Uh, of we het beperken, dat weten we niet precies. Maar het kan best zijn dat voor van die resterende 70% ook nog wel een aanzienlijk deel voor verdere beperking is. Zonder het helemaal af te schaffen. Dus een derde is voor totale afschaffing. Alleen daar vindt een enkele partij uit in Den Haag uh, niemand uh, zijn standpunt achter. Nee, dat klopt. Goed, nou, dat is alleen nog maar mooier nieuws voor u, meneer Kolmees. Ja, klopt. En ik denk ook dat het heel verstandig is dat als je het uh, beperkt... dat je dat geld ook inderdaad teruggeeft in lastenverlichting, juist om die economie weer een zetje te geven. Ja, want dat is wat er gaat gebeuren. Als je de hypotheekrente uh, beperkt, de aftrek daarvan... ooit in het leven geroepen om het hoge inkomstentarief uh, te uh, verzachten dan vind je dat ergens in je fiscale schijven weer terug. Nou ja, dat, dat zou ook het voorstel van D66 zijn... om wat je dan ophaalt uh, terug te geven in lastenverlichting... zodat bijvoorbeeld de arbeidsmarkt weer beter gaat werken... en de economie weer kan gaan groeien. Wouter Koolmees en Peter Hen van Mulgen, Ik dank jullie allebei. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u net bijzonder interesseert. Het waterpeil in onze rivieren stijgt alsmaar. Op sommige plekken staat het water wel 12 tot 13 meter boven Nieuw-Amsterdams pijl. Duitsland heeft geen NAP. Dus op basis waarvan berekenen zij dan de waterstand? Dat is de vraag. Die we gaan voorleggen aan Melanie van Jaarsveld. En die is van Rijkswaterstaat. Elk land heeft zijn eigen meetnet. Uh, dat werkt op de volgende manier. Er zitten allerlei sensoren uh, langs de uh, rivieren en de kanalen. En dat zijn computergestuurde uh, sensoren die elke tien minuten informatie naar een eigen database sturen. Uh, in Nederland uh, meten wij ten opzichte van NAP, maar in Duitsland doen ze dat niet. In Duitsland meten ze ten opzichte van lokale eikpunten. Dat is dus anders dan in Nederland, want in Nederland meten wij ten opzichte van één eikpunt, namelijk het NAP... In Duitsland hebben ze afzonderlijke eikpunten... en dat berekenen ze vervolgens weer met elkaar door. De antwoord was dat van uh, Melanie van Jaarsveld van Rijkswaterstaat. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Het voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Amsterdam. Amsterdam-Zuid, om precies te zijn, aan Marcel Dekker over Koppijn. Meneer De Vries, u heeft mij meegenomen naar de Tolstraat in uw stadsdeel Zuid. Als we hier om ons heen kijken, zien we dan ergens zo'n rijksbeschermd uh, stadsaangezicht? Ja, dat uh, zien we zeker. Uh, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft voorgesteld... om de hele wijk aan te wijzen als rijksbeschermd stadsgezicht. Uh, dat geldt dus voor de hele pijp. En uh, de Tolstraat ligt in de pijp, dus ook de Tolstraat. Ja, en dat prachtige gebouw waar we bij staan, een begrip eigenlijk in Amsterdam... Hè, de Diamantslijperij van Ascher. Die ook. Die zal er dan ook onder vallen. Alleen, eh, die is natuurlijk al aangewezen als rijksmonument. Dus die verdient al bijzondere bescherming. Ja. Maar het geldt ook voor alle andere huizen in de straat, alle panden zoals die hier staan. Ja. Zegt stadsdeelwethouder Egbert de Vries, die inmiddels wel weet wat dat is. Een rijksbeschermd stadsaangezicht. Nou, we hadden het al over uh, dit pand bijvoorbeeld. Een prachtig pand wat al rijksbescherming uh, uh, verdient. Maar het gaat ook zover als pleintjes bijvoorbeeld, hè? Pleintjes, uh, maar ook om uh, panden die uh, niet uh, monument zijn en het ook nooit zullen worden. Uh, hele gewone panden. Het gaat dus eigenlijk om de hele wijk. Yeah. Nou, dat rijksbeschermd stadsaangezicht bestond natuurlijk al voor de grachtengordels. Dat, uh, dat is evident. Maar de Rijksdienst heeft ook zuid ontdekt. En daar maakt u zich grote zorgen over. Om. Nou, wij zijn natuurlijk heel erg gevleid met uh, de uh, voordracht dat het Rijksbeschermd Stadsgezicht is. Want dat betekent dat het een mooie en bijzondere buurt is. Dat vinden wij zelf natuurlijk ook. Alleen de consequenties van een aanwijzing zijn ook uh, behoorlijk. Ja, wat zijn die consequenties? Nou, Het is bijvoorbeeld zo dat je voor heel veel meer dingen een vergunning moet aanvragen. Sowieso moeten voor alle, alle sloopactiviteiten die, die nu uh, vergunningvrij zijn ook vergunningen worden aangevraagd. En het kost heel veel tijd en moeite om al die vergunningen af te handelen. Zowel voor de mensen die ze moeten aanvragen als voor het stadsdeel. Maar het kost ook heel veel geld voor mensen. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over de huurprijzen. Ja, dat is een ander probleem. In rijksbeschermd stadsgezichten mogen verhuurders als ze investeren in hun woning. En dat doet eigenlijk iedereen natuurlijk wel. Mogen ze 15% meer huur betalen. En dat leidt dus tot huurverhogingen. En vooral in deze wijken wonen veel mensen met een laag inkomen op een redelijke huur. En ja, zo'n huurverhoging, um, als daar dan een nieuwe uh, he, een woning vrijkomt en mag een nieuwe in, dan gaat die huur erg omhoog. Dan komen er dus voor sommige mensen geen woningen meer. Ja, als een woning vrijkomt, hè, want voor de mensen die er nu wonen, gaat die huur niet omhoog. Nee, dat klopt. Maar goed, mensen blijven natuurlijk niet eeuwig ergens wonen. En er komen ook weer nieuwe mensen bij. En die zullen dan uh, meer huur moeten gaan betalen. En de Rijksdienst zegt ook uh, dat de woningvoorraad, de sociale woningvoorraad, uh, ook niet onder druk komt te staan. Ja, dat zeggen ze, maar uh, uh, dat is niet zo. Want die 15 ja. die komt er wel bij. En uh, niet iedereen kan dat zomaar meer betalen. En er zijn dus ook woningen die daardoor uh, in de vrije sector komen. Ja. Bent u bang dat er een glazen stolp over deze wijk heen wordt gezet? Dat het zover gaat? Uh, ja, uiteindelijk zijn wij daar natuurlijk... Dat er niks meer mag... Uiteindelijk zijn we daar als Stadzeel zelf bij. Het wordt allemaal wel lastiger. Um, maar um, we kunnen natuurlijk proberen om dan binnen de regels die er zijn... te kijken naar wat er voor mensen nog wel mag. Ja. U bent niet tegen bescherming van dit prachtige gebied. Maar het moet niet te ver gaan. Nee, en wij doen dat ook al. We hebben natuurlijk bestemmingsplannen gemaakt... waar strenge regels zijn over waar je wel en niet mag bouwen. De binnentuinen worden niet bebouwd. Dat hebben we natuurlijk allemaal al geregeld. We hebben heel veel monumenten aangewezen. Dus de panden die echt bijzonder zijn... Die zijn beschermd, zoals de, het asjegebouw, maar ook het oude stadhuisje. En uh, de bibliotheek, uh, die een hele bijzondere modernistische bouw is. Uh, dus daar kijken we heel zorgvuldig naar. Maar panden die niet bijzonder zijn, hoeven ook niet extra te worden beschermd. Nee. Nou. Zuid uh, gooit zijn kont tegen de krip. Noord is overigens uh, voor, die uh, vindt dat uh, allemaal prachtig. Uh, maar goed, het komt neer op allerlei aanwijzingen. Lange procedures waar uh, een stadsdeel, de gemeente, de provincie en iedereen iets over te zeggen heeft. Denkt u dat u nog een... Uh spaak in de wiel kan steken? Nou, ik hoop vooral dat men wil luisteren naar onze argumenten. Kijk, Het is natuurlijk niet noodzakelijk om huurverhogingen te, uh, door te staan... om hem iets te beschermen. Uh, het is niet noodzakelijk om al die regelgeving erbij te doen. Dus misschien is het mogelijk om te kijken naar de regelgeving die eromheen zit. Misschien maakt dat dat er uh, nog uh, wel positiever overgedacht gaat worden. Nou, goed. Rijksbeschermde stadsaangezichten. Heel mooi, maar liever niet in de achtertuin van Zuid. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Marcel Dekker was dat. Straks de productie van Arabische Gomholt achteruit. Nou en, zult u denken, maar dat spul zit wel in onze cola. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1997. Eén van de vaste medewerkers aan het passage is mevrouw Rotstein van der Brink uit Zalk. Dat ligt vlakbij kampen. Mevrouw Rotstein, die wij trouwens gewoon Klaasien mogen noemen, die komt iedere week wat vertellen over de natuur. Vandaag stelt ze zich allereerst zelf aan u voor. Ja, zo begon het allereerste televisieoptreden van Klaasje Rotstein uh, van den Brink in het NCW-programma Passage. U kent haar beter als Klaasien Uit Zalk. Ze overleed deze dag in 1997. Gert Knikker die kende Klaasien goed en zat samen met haar in het bestuur van Dorpsbelangen Zalk. Dat was een uh, vrij eenvoudige vrouw van uh, leven. En, uh, haar vader is als vroeger een maskraan, zeg maar in zalig geweest. En die kwam veel bij de boerenbevolking langs En die hadden daar allemaal wel leuke gezegdes. En daar is haar vader toen allemaal in die tijd uh, genoteerd. En daar heeft zij, uh, ja, daar heeft zij ook uh, anders gebruik van gemaakt van die gezegdes. En jouw uh, volkgewijsheid. Die teunersbloem, die zijn nu nog een klein beetje open. Omdat het... Nou ook een beetje begint te regenen, maar als het een zonnige morgen is, dan gaan ze s morgens al dicht. En het is nu al twaalf uur, nou die opname gemaakt wordt, nou zijn ze nog een klein beetje open. Je kan ze ook als barometer gebruiken, want als ze open blijven, dan is het wel dat het niet veel zon komt. Dat kun je het dan zien. Ze zag dat jij bijvoorbeeld de mank liep of zo, dan kwam ze gelijk vragen, nee, wat markeert eraan? heb je een zeer gedaan en dat. En dan kwam ze gelijk met een recept voor, uh, met kruiden om dat uh, te doen. Een leuke herinnering is dat mijn moeder had een keer de, de pols had uh, nou, verstuikt. En uh, toen zei ze tegen mijn moeder, dan moet je uh, warme koolbladen omheen wikkelen en dan in de doek doen. <laughs> mijn moeder heeft daar weken mee omgelopen, maar niet dat ze daar uh, überhaupt wel geholpen heeft. Maar het ook een wijsheid had ze altijd. Ze had, voor iedere kwaad had ze wel een middeltje voor. Niet dat ze allemaal hielpen, dat moet ik toegeven. Maar uh, de ene die vond het kwaksalverij, moet ik zeggen. En de andere die vonden, uh, ja, die, die waren, die vonden het wel leuk. <laughs> Die waren wel gecharmeerd van haar, moet ik zeggen. Maar uh, ja, doe maar normaal. Dan doe je gewoon, hè? Uit zal zij is onze Klaasien. zien. uit zal Maar dat kun je wel zien. Voor alle kwalen, heeft zij een medicijn. Niet voor alle. laarzien, uit zal En weg is de pijn. Ik vind het prachtig. Ja, daar kan ik echt van genieten hoor. Dat vind ik prachtig om te zien. André van Duinen en zo erbij, met de, die FBA op bezoek komt en die kruidentuin van haar bekijkt en die zegt: Is die vierkante meter die jouw kruidentuin wel. Dat verwacht nou nou van prachtig. Maar dat vond hij ook leuk, hoor. Dat speelde toch ook gewoon mee. Dat kun je ook zien, hè. En dat, uh, dat vond ik gewoon leuk. En nou ja, het heeft Zalik wel op de kaart gezegd, hè? Dat moet ik ook zeggen. <laughs> Want uh, het heeft van een klein dorpje toch wel, uh, toch wel leuker uh, aan de dorpjes verteld allemaal. En zij kon toch wel binnen de gemeente toch heel veel dingen voor Zalik uh, is er geregeld. En dan moet ik, uh, daar ben ik wel trots op wat zij dat gedaan heeft. Ik denk niet dat iedereen dat mij, met mij eens is, maar ik vind het wel, uh, ja... Al het geld wat ze verdiend heeft met, met, met haar uh, boekjes schrijven en met alles wat ze heeft gedaan... dat ging allemaal naar de ongehuurde moeders in, uh, in uh, Israël. Daar is de hisop. Moet je zien hoe een mooie hommel daarop zit. Dit, voor hommels en bijen is het ook prima. Maar dat is ook voor astmapatiënten. En zo is er zoveel van alles te vertellen. Kijk hoe prachtige notenbomen. Wat je daar allemaal mee doen kunt, kan je ook heel wat van vertellen. Je hoeft niet altijd met haar eens te zijn met alle uitspraken wat ze deed. Maar ja, ik vond het wel... Uh, wel uh, ja. Ik ben blij dat ik haar gekend heb. Daar kunnen we wel een hele uitzending mee vullen. Dat doen we dan de volgende keer. Gert Knikker over Clazine uit Zalk Ze overleed deze dag in 1997. Lately, I've been about you and the you do. I'm in love But you drive me mad be so sad to be Fighting your car, left me at the bar, then I see her talking to her friends, acting like she just don't care, she has flair, and how she moves with such grace, like she owns the space, she's so fine, she looks so cool, got no time. My Girl 2 van Madness. Het is 8 minuten voor tien, bijna 7. U luistert naar de Cairo op Radio 1. De toenemende vraag naar Arabische gom uit Soedan... zorgt voor onrust bij de Amerikaanse afnemers van de gom... namelijk een onmisbaar ingrediënt in cola. De productie ervan neemt af door het voortdurende conflict in Soedan. Sissit uh, uh, Ducal, uh, u importeert al jaren Arabische gom naar Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen, dat klopt, inderdaad. <laughs> wat, wat, wat, wat is Arabische gom? Wat is het? Arabische wordt geookst, het is 100% natuurlijke materiaal. Dat wordt geoogst van acaciaboom. Ja. In de vorm van droge harde brokken. En dat wordt in taal van producten verwerkt, inderdaad. Waar onder andere frisdrank Coca-Cola is een grote gebruiker, inderdaad. Ja, hoe onmisbaar is dat spul voor de cola? Nou, dat is onmisbaar inderdaad, want eh, als u bedenkt dat heel veel ingrediënten in Coca-Cola zitten. En al die ingrediënten moeten op een bepaalde manier eh, gemengd worden en eh, stabiel blijven. Ja. En dat is dan Arabische gom heel eh, cruciaal. Want die zorgt voor dat het eh, niet mengbare producten ook kunnen mengen, maar tegelijkertijd ook stabiel blijft. Ja. Dus dat is zowel als stabilisator, maar ook als emulgator wordt dat toegevoegd. Juist. Is een soort van zoethoutachtig iets of niet? Uh, nou, dat kun je inderdaad uh, wel vergelijken, maar het heeft geen echt smaak of geur. Uh, het ge wordt alleen toegevoegd om bepaalde eigenschappen van een product uh, te, ja, te verbeteren eigenlijk. Ja. Die soort adaptief, ja. En dat kan niet op een andere manier, er is nog geen vervanger voor gevonden? Nou, ze proberen al jaren om vervangingen te vinden, inderdaad. Uh, um, uh, ja, citaties maken. Uh, uh, dat is tot hezen niet gelukt. Nee, dus nou... uh, chemisch niet na te maken, inderdaad. Ja, nou, nou, nou komt, daar komt dat spul uit Soedan. Uh, ja. Daar is het al jaren hommelens. Is, ja, is Soedan komt... het enige land, de enige regio daar waar dat spul groeit? Het komt uh, ook af van andere landen vandaan, zoals Nigeria, Chad uh, en andere landen zeg maar in Afrika. Maar 80 van wereldwijd gebruik komt uit Sudan. Dus ja. uh, eigenlijk de hele wereld komt daar vandaan halen. En dus, ja. uh, de vraag neemt ook toe natuurlijk van opkomende economie als China en uh, India en, en Brazil die uh, mengen ook natuurlijk in de strijd. En dat uh, daardoor maakt het ook wel uh, lastiger. Ja. Ja, nou, nou, is, nou, is dat, nou is dat conflict in Soedan zeker in het zuiden, natuurlijk al jaren aan de gang. Is het nu dus een probleem omdat er steeds meer vraag naar komt... ook vanuit die nieuwe landen die u net noemde, zoals China? Ja, dat, dat, dat maakt het ook wel uh, inderdaad lastiger. Het uh, klimaat natuurlijk, dat af en toe ook wel heel weinig regen is... Uh en daardoor ook wel productie gewoon minder is. Maar uh, ja, toenemende geweld, sinds dat uh, Zuid-Fudan onafhankelijk is geworden, ja. uh, is dat natuurlijk in dat grensgebied waar gom geoogst wordt, uh, daar wordt dan flink gefokt. Ja. En uh, ja, ook, ook arbeid, of mensen die daar gom-oogsten, die, die, uh, die gaan liever bij een olie werken, omdat ja. daar beter uh, betaald worden, zeg maar. Dus dat ja. zijn ook wel mensen tekort. Ja. Het is moeilijk handwerken, <coughs> pardon, want die bomen worden met de hand uh, beschadigd, om, zodat er later plakkerig spul uitkomt, toch? Ja, dat klopt, dat klopt. Dat is echt uh, arbeidsintensief. Uh, <laughs> ja, ja. Ja, ja, ook. En wij gebruiken ja, het in uh, Nederland in drop, hè, geloof ik? In drop, in Nederland inderdaad in drop, uh, maar het uh, zit er ook in uh, mentos, snoep, dus kagom. Uh, uh, ja, dus, uh, maar uh, het bekendste product is inderdaad drop, uh, uh, met name dure uh, uh, Erop, euh, zoals, yes. zoals kleden. Goed, ja. nou, hopen dat het allemaal een beetje rustig blijft daar dan. Ze ziet ja, nu Ducal, ik, uh, ik dank u zeer. Dank u, oké. Okay. Straks, dames en heren, geeft de komende vrijdag uh, Benno, uh, geeft de vrijdag vrijkomende Benno een plek om te wonen. Beste voor iedereen, zegt een psycholoog, in het vervolg. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag.